Ze werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen. Nadat de politie haar arresteerde, werd ze volgens ooggetuigen mishandeld. De politie zegt dat ze door hartproblemen overleed, maar dat geloven veel mensen niet. Het borrelt al langer in het land, zegt correspondent Daisy Moore. Ik was eerder deze zomer in Iran en toen viel me op dat er heel veel vrouwen en meisjes zijn die eigenlijk zonder hoofddoek de straat op durven. Ze hadden zo'n beetje een sjaaltje over hun schouder of halverwege hun haar. En ik vroeg me toen al af hoe dat zou gaan lopen. Dit lijkt het moment, want dit lijkt een escalatie. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. In Iran gelden er al meer dan 40 jaar strenge regels over kleding. Vrouwen moeten hun armen, haren en benen bedekken. En er is zelfs een moraalpolitie in het land die erop let dat vrouwen zich aan de regels houden. Nederlanders die hun achternaam willen veranderen omdat de naam een link heeft met de slavernij kunnen dat straks gratis doen. Dat heeft het kabinet besloten. Nu kost het nog veel geld. Wel moet er nog onderzocht worden wie er precies voor in aanmerking komen en hoe het uitgevoerd kan worden. En de politie weet wie de groep van 12 jongeren is die afgelopen weekend in een trein in Overijssel in Borne een boa mishandelde. Het gebeurde nadat hij een meisje aansprak die geen kaartje bij zich had. Duisjes, laat niet zit in cultuur. Als het meisje zonder kaartje wil uitstappen, zonder haar gegevens te geven, gaat het mis en ontstaat een ruzie. Op beelden is te zien hoe de boa op de grond ligt. En Volgens de kranten Stentor wordt hij tegen zijn hoofd geschopt. De boa heeft ook aangifte gedaan. En dan nog het weer, er valt hier en daar nog een bui. Morgen net zoiets als vandaag. Zon, wolken, af en toe het regen en een graad of 17. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon, Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Kost, vrienden. Als je lekker van metal en eigenlijk alternative metal houdt... dan ben je dus bij deze jongens aan het goede adres Mountain Eye. En wij kennen ze nog uit de tijd dat ze bij de Rob Akda Award hebben opgedoken. Marcus heeft zelfs nog een paar vette foto's van deze band ooit geschoten. Maar toen waren ze nog niet zo bekend. Eigenlijk waren ze toen bezig... Meen of meer de muzikale harten van velen muzikale liefhebbers een beetje te veroveren. Welkom bij dit derde uur en dat is dan ook meteen het laatste uur. Daarin gaan we straks praten met Bent met een T. Want hij heeft een nieuwe single uitgebracht. Dat heeft hij volgens mij vandaag gedaan met Radio Hoofd. En wat dat precies inhoudt, dat gaan we straks van hem zelf horen. Nieuwe singles zitten hier ook in. Drie stuks, vier zelfs. Uh, allemaal singles de, die uh, morgen of overmorgen verschijnen. Want uh, in het uh, geval van Lorem Ipsum is dat overmorgen. Uh, maar de Mira bijvoorbeeld, die we zo dadelijk uh, gaan horen, brengt hem morgen uit. En er zit uh, um, uh, nog een single in die ook morgen gaat uitkomen. Dat is Jolien. Ook die heeft uh, ter elf uur nog uh, hier even een single afgeleverd die we mochten draaien. Nou, uh, dat uh, vinden we altijd fijn. En het, uh, het nummer van Lisette Aviva, dat is vandaag nog uitgekomen. Dus verser dan vers uh, kan het haast niet zijn. Over de Mira dus uh, gesproken. Dit is dus die nieuwe single die morgen dus uitkomt. En dat nummer dat heet My... Oh nee, dat zeg ik helemaal verkeerd. De Pantheon. I'm tossing away all the weight that held me down I'm shedding old layers layers of dust I'm rinsing away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 Vorige week hebben ze een album uitgebracht waar dit ook op staat. Dat is een single. En beloof je dat ik er nog wel wat meer van laat horen. Bovendien komt er nog iets bij ons op de website te staan hierover. Muzikale familie trouwens. Want Wouter Mol is een van de dragende krachten van Inroe. En hij heeft, dat doet hij wel vaker op Instagram. Zegt hij, de broer van Jasper Mol. Wie is Jasper Mol? Dat is Joost Wander. Want uh, die hebben we ook wel eens uh, hier uh, werk van laten horen. Uh, bijvoorbeeld uh, Losse Vlodders. Daar hebben we wel eens uh, wat dingen van laten horen. En achter die Joost Wander, daar schuilt Jasper Mol. En dat is een broer van deze Wouter Mol. Dus uh, is het zichtelijk die aardige rond uh, kan ik je zeggen. die muzikale wereld die is uh, heel erg klein. Als uh, je uh, bijvoorbeeld uh, ergens verkouden bent... ben je aan het eind uh, van het dorp wat de muzikale wereld heet... Uh, ben je verkouden of uh, heb je de griep Nou, of zoiets. Dus... Uh, ze kennen bijna allemaal wel elkaar uh, in dat opzicht. Uh, Jolien, daar gaat het over. Want we hadden net een uur geleden hadden we nog um, Flora um, laten horen. En haar laatste single Cannibal. Uh, maar deze Jolien die staat ook in die finale van de Grote Prijs van Rotterdam. En vanavond doet ze al een optreden. Maar of die nieuwe single ook daar te horen is, dat weten we nog niet. Maar morgen komt hij in ieder geval uit en wij mogen hem al Ambers. draaien. I'm scrolling down my phone cause I'm depressed. I try therapy just to help me forget. They make me feel so. All my friends are tired of me crying all the time. I Is it full of possibilities? Single van Lisette Aviva, dames en heren. En uh, Lisette is ooit hier geweest. Twee keer zelfs. Eén keer uh, met uh, twee andere muzikanten. Namelijk met Michel Ebbe en met uh, Tibi Florissen. Uh, toen zat ze ergens uh, met een Rotterdamse link uh, in deze groep muzikanten. En de tweede keer, dat is in het COVID-jaar geweest, in 2020... Uh, het lef uh, hebben we toen uh, gehad om haar ook uh, uit te nodigen. Nou, er waren vier, vijf uh, live sessies en toen was het alweer afgelopen. Uh, maar uh, er is goed nieuws, want ze komt uh, wederom weer bij ons langs. En het heeft alles uh, te maken met uh, de EP die in november gaat uh, verschijnen. Ik meen uit mijn hoofd, uit mijn hoofd, 20 oktober. Dan uh, komt ze hier live uh, spelen, dus dat uh, is dan de bedoeling. Um, met alles en nog wat, wat er allemaal mee samenhangt. Daarvoor hoorde je trouwens de nieuwe single van Jolien. Echt een fantastische lading, heeft hij ook. You are my worst goodbye. Dat is toch echt wel een eentje waar een flinke lading in zit. Geldt niet voor dit misschien. Hoewel, als je van koken houdt. Tom houdt er vast van. En dan hebben we het over Band met een T. Tom neemt zijn tijd Tom die heeft tijd Over Tom heeft besloten Dat hij iets moet gaan kopen Hij heeft geld over Tom heeft gerei Allerlei soorten en maten 17 spatels Tom overdrijft Doorbij deze fase, ik moet hem laten. Want Tomma van koken, sinds zijn hart is gebroken. Doe Tomma koken. Tomma van koken, beter dan worden bedrogen. Laat Tomma koken. En Tom volgt een cursus koken bij Gus. Daar leerde hij Sophia kennen Sophia is een lesbienne, Maar dat maakt toch geen flikker uit Want Tom maakt van koken Laat door maar koken. Ja, en over koken gesproken. Toevallig uh, arriveerde vandaag mijn nieuwe gasvoornuis met oven. Want uh, ik was weer zo'n oen die op een gegeven moment weer ergens tegen een knopje aanliep uh, van het uh, voornuis. Wat ooit van mijn moeder is geweest. Ja, en toen brak het uh, knopje af. En toen had ik nog maar drie gaspitten. En dat is toch een beetje lullig koken eerlijk uh, gezegd. En Tom ach. Ik uh, zal misschien nog wel wat kookboeken voor hem over hebben. Um, het is niet geheel toevallig dat ik uh, deze single van Bent met een T draai. Want ik heb hem ook aan de telefoon. Goedenavond, uh, Bent. Hallo, Jap. ja. <laughs> Leuke intro, denk ik uh, zo, hè? Want het, uh, het kwam mooi uit uh, om, om iets over zeker koken wel. te doen. <laughs> nou, goed, ook om te horen dat je echt kookfanaat bent. Drie, drie pitjes is niet genoeg. Ik nee, denk nee, dat veel nee, mensen nee. Weten zich er geen raad mee, maar, maar Tom zeker wel. <laughs> um, nog even over, uh, over die single. Uh, hoe, hoe ben je er toen op gekomen op, uh, om zoiets te doen? Had uh, met al die kookprogramma's die op de televisie waren, of niet? Uh, nee, zeker niet. Kijk, uiteindelijk is het toch weer gewoon een klassiek onderwerp, weet je. Het gaat ja. gewoon over, uh, over heartbreak. Om maar dan probeer ik een beetje de andere kant daarvan te belichten. Van ja, ja. Hoe, hoe gaat iemand om met heartbreak? En ik ken heel veel mensen die stoorten zich dan vol ergens op. En in dit geval dacht ik ineens aan, aan koken. En vond ik dat gewoon heel, heel grappig om dat op zo'n manier ja. uh, heel, heel hard uh, te zingen. Zo van, nee, alles is, alles is oké okay, hoor. Ik hou gewoon heel van koken. Um, want uh, even nog wat anders, want uh, niet zo lang geleden, ik geloof uh, twee maanden terug, hadden jullie nog, uh, had jij nog samen met uh, Diederik in de samenwerking Dingle en Bent ja. nog een uh, single uitgebracht uh, wide open. Zeker, ja. ja. Klopt, uh, dat klopt, ja. Ja, um, dan is er, uh, ja, dat is dan even meteen de vraag. Um, hoe zit dat dan, uh, Engelstalig en Nederlandstalig? Wat doe je dan het liefst? Um, Gewetensvraag eigenlijk nou ook. ja, dat is, dat is... Nou ja, waar eigenlijk wat, wat hieruit blijkt... Mm. Ik, kan, ik kan gewoon niet kiezen met een heleboel dingen. Ik hou gewoon van... Te veel dingen. Ik vind, ik vind zoveel dingen interessant, ook na, los van muziek. Mm. Hetgene... Ik denk dat voor heel veel mensen is Nederlands, of ja, is, sorry, is juist Engelstalig een beetje de default. Mm. Dus de, de standaardkeuze, want dat is wat je toch net iets meer hoort. Ja. Maar voor mij, toen ik Nederlandstalig ging schrijven, was dat voor mij echt een, een verlossing. Omdat ik veel genuanceerder te werk kon gaan. En dan, ja, meer een beetje mijn humor qua timing en kleine dingetjes kon doen. Ja. En dat vond ik, vond ik heel fijn. Um, Alleen soms, ja, bijvoorbeeld met, met dingen op band, dan ja, dat zit toch meer in de jaren 60, 70. En dan ja, dat heeft gewoon een specifieke sound en Engels past daar gewoon beter mm. bij, die sound. Mm. Dus dat, uh, dat dat ja, dat is een beetje het verhaal daarachter. Ja, ja um, maar aan de andere kant, uh, als ik uh, al die teksten, die Nederlandstalige teksten van jou hoor, dan mm. zit er daar altijd een uh, vette knipoog uh, bij, maar. Je, heb je dan op een gegeven moment toch ook een beetje een soortiment van, van iets waar je dan aan warm draait bijvoorbeeld ga je wel eens naar een avond van comedy train om maar even wat te noemen hè? want het, het, het klinkt haast stand-up comedy achtig als ik het af en toe wel eens zo beluister ja, nou ja, ja, leuk, leuk dat je dat zegt nou ja, op zich, je bent niet de, de enige die het heeft voorgesteld ja, ik, ik hou wel, wel van, uh, van cabaret kijk ik zeker wel maar ik, ik, ik weet ik of ik een bovengemiddeld fanaat ben, maar dan ben ik wel, wel meer iets meer in de stijl van ja, Hans Steeuw of Daniel Arends. Mm, mm. Of, of de comedie die ik, Engelse comedian die ik nu echt gek vind, is James A. Caster. Yeah. Die heeft ja, eigenlijk ook gewoon. Een, nou ja, hij ziet er niet zo indrukwekkend uit en is een soort van heel, heel pleeg en heel grappig. Maar hij kan heel, heel cool zijn in zijn zulligheid. En yeah. dat. dat, dat, dat nou ja, als ik zoiets ook kan hebben, dan ben ik heel blij. Ja, wij hebben hier ook uh, bij, uh, bij deze lokale omroep van ZFM Zandvoort... ...ooit ook iemand uh, gehad die nu uh, Steen-up comedian is. En huh? dat is Kees van Amstel, als je dat wat zegt. Ke ah, die naam wel, maar ja. ik, zou, ik zou echt niet... Uh, niet een... ja, uh, door, of... Hij maakt uh, uh, programma's bij uh, NPO3. Dat, uh, ah, okay. uh, ik geloof uh, ja. Clickbait, daar is hij uh, onder uh, meer bij ja. betrokken. Dus... Uh, uh, ja. Om maar even wat, wat, wat, wat uh, dingen te zeggen. Maar goed, uh, mm -hmm. dat zijn de, de afdelingen... Uh, ja, stand-up comedians. Even mm -hmm. over, weer over jou. Want uh, als je dan uh, soms dan luistert naar jouw teksten... Het is eigenlijk allemaal van je hart geen moordkuil maken. Z zeker niet. Ja, dat is ook een beetje... dat uh, vloeit voort uit het Nederlands. Omdat het in ieder geval voor mij klinkt het... van zichzelf niet zo poëtisch... Ja. En, of tenminste, als ik dat probeer, dan wordt het al gelijk ja, heel erg klein, kunst of cheesy. En ja, daar heb ik dus echt een hekel aan. Dus dan doe ik het te, gewoon, ja, liever houd ik een beetje dat directe van een soort van Nederlandse spreektaal aan. En dat, ik denk dat dat ook wel het beste bij mijn stem past. Ja, uh, uh, uh, ja. ja dat dus. Uh, uh, is, uh, als ik de naam Tom York zeg, Kijk, wat dan ja die houdt ook van koken denk ik <laughs> ja maar dus Tom met een H hè dus niet ja, met, ja, met, met, met weet ik <laughs> weet ik weet ik nee ik zat, ik zat toen ook nog te twijfelen zal ik nou Tom houdt van koken dan met TH schrijven <laughs> ja. uh. o, ja, maar maar goed uh, je weet wel waar ik naartoe wil uh, naar die nieuwe single maar heeft hij al gereageerd <laughs> of niet Ehm, um, ik, ik, heb, ik, heb, nee, ik, uh, ik heb nog niet gecheckt, maar <laughs> nou, we zullen het zien, anders, waarschijnlijk, waarschijnlijk morgenochtend ja, volgens misschien ik, wel, volg ik wel een berichtje. Zou, zou die uh, de Google Translate dan al klaar hebben staan en <laughs> wat je denkt, wat is dat nou weer voor die ja. iemand die in Amsterdam die dan ja. weer wat, uh, wat zegt? Ik ben inderdaad super benieuwd, ik, heb, ik, ik moet nog even antwoord krijgen, maar ik heb inderdaad naar een uh, aantal uh, ja, niet-Nederlandstalige uh, <laughs> uh, mensen gestuurd. Ja. En ik ben inderdaad super. Ja benieuwd van wat, wat, ja, hoe het overkomt. Of ja. het, misschien klinkt het voor hun ook gewoon ja, als radio het en zeggen van oh, ja, cool ja. nummer. of ja, dus ja, ik ben uh, ja, erg ben benieuwd. Ja, maar heb jij iets uh, überhaupt met, uh, met radio in? Nou ja, ja dat is een beetje het hele verhaal. Nou, ja. ik, ik kan het even een beetje, een beetje samenvatten. Ik ben voordat ik zelf muziek ging uitbrengen, ben ik voornamelijk bezig geweest als producer en mixer... een beetje in de Amsterdamse... Hmm. indie-band scene. Ja. Yeah. Uh, ja, en heel veel van die mensen... die zijn, zoals ik zing die zijn gewoon... idolaat van, van Radiohead. Ja. En dat, dat is gewoon, gewoon helemaal prima. En ja, heel vet. En dus, weet je, als veel mensen iets aanraden... dan ga je dat natuurlijk ook, ook wel even checken. Yeah. Weet, als, als je hun smaak <laughs> vertrouwt. Ja. En, ja, en dat doe ik toch... Ja, met enige regelmaat... Maar er is gewoon iets, dan, dan moet ik echt van goed luisteren, denk ik ja, het klinkt fijn, maar toch na drie nummers, dan uh, krijg ik een beetje punthoofd van. <laughs> dat is ook de reden waarom je dit ja. nummer toch maar gemaakt hebt, Radiohoofd. <laughs> dat, dat, was, dat was inderdaad gewoon de, de, de aanzet, ook gewoon met een soort van Radiohead en dan punthoofd, en toen dacht ik van ja, nee, nee ja, daar, daar zit een liedje in, dat, dat moet ik doen. <laughs> ja. Ja. En uh, ja, Ga je ze nog allemaal bij elkaar bundelen op een gegeven moment tot een EP of een album? Dat is, uh, is uh, zeker wel het plan. Mm -hmm. Ik denk wel, dan probeer ik wel iets meer een um, geheel te maken. En dat is vooral nu een beetje het, het, het zoeken, want ik denk dat... Ja, de humor sta, staat wel centraal in de nummers, maar ja. ik probeer, ga ik proberen muzikaal iets meer een lijn... ...te maken en dan is het uh, ja, nog een beetje zoeken welke dan bij elkaar passen. Want ik vind dat ook zo flauw om ja, dan gewoon de, weet ik veel, vier nummers die er dan zijn... dan ja. ...maar te zeggen, ja, het is een EP. Ja, ja, ja, ja. Dan, uh, <lacht> ja, dus. ja, Dus een goedkoop verkooppraatje dan denk ik, eerlijk gezegd. Zit ook weer een nummer in misschien wel, weet je, Evel? Ja, <lacht> uh, ja, dat is ik, uh, ik, ik probeer ook het, het genre metapop in het leven... Te, te wekken, want ja. ik, ik merk ook dat toch veel van mijn songs gaan ook ja, over een soort van de muziek zien of het, het, het, het muziek schrijven. Gewoon je ja. ontzettend bewust ervan zijn ja. Ja. dat je of dat je kunst aan het maken bent. Maar ja, ja, ja zo ben ik gewoon. Ik, ik, ja. ik misschien iets te veel over. Na. Uh, we hebben kleurrijke figuren in de muziekwereld uh, nodig. Uh, gewoon om het lekker het landschap uh, indrukwekkend uh, te houden. Daar ben jij er toch wel een van. Um, een van uh, de vragen die ik nog wil stellen. Waar kunnen ze je, je vinden? Waar kunnen wij het vinden? Uiteraard op het geweldige Platform Instagram, ...was hmm? al bekend. Ja. ja. Ook gewoon op, uh, op Facebook en uh, ja, in Amsterdam in, uh, en omstreken. Ja. Ben, uh, ik, uh, ben ik ook wel te vinden. Dus, bent met een T. Ja, dan wordt het heel moeilijk, want dan zeg ik ja. Band met een T, maar dan fonetisch uit. en dan Ja, ja dan moet ik het meestal voor mensen typen. Maar dan, uh... oh, nee, laten we het maar niet doen, maar het is wel duidelijk. <laughs> <laughs> um, we gaan hem uh, laten horen morgen. Nee, morgen. Hij is vandaag al uitgekomen, toch? Zeker weten, ja. Um, hier is uh, Bent met een T en Radio Hoofd. Die mysterieuze zaken die ik dan ook wel een beetje enigszins kan uh, ja, benoemen. Uh, voor dat nummer wat je net hoorde van Sfeerbeer hoorde je Bent met een T met radiohoofd. Daarvoor had ik een gesprek. En over die Sfeerbeer, daar had ik ook al wel het een en ander gezegd uh, van wie zit daar nou achter. Tenminste op de sociale media. En wat heeft dat met Bent met een T te maken? Ja, dat is een vraag. Voor iedereen, maar daar weet ik het antwoord van. Um, goed, uh, dat is uh, het uh, verhaal uh, wat ik uh, hier even drop. Ik ga nu mensen heel uh, nadenken van, Wat is dat dan toch, die sfeerbeer? Daar ga ik lekker niks over zeggen. Dat, uh, dat hou ik lekker nog een beetje voor me. Um, nu, tijd voor uh, lawaaiige zaken. Want uh, Allison's Vol uh, die hebben een single uitgebracht. Maar er is meer onderweg. En als het goed is, komt dat uh, allemaal... Over een week uit tot een EP. En dit is die single van ze. Insane! But I'm not scared Is it stupid? Is it insane? When the lights go out And the whole world is in pain then who's insane? Taking shots when someone's out of line Time. Bad things happen to those who lie There's no escaping when the stars align je vak technisch vol doen, maar wel met leuke muzikale intermezzo's van één Paul Bond met nightshift. En Dit zeggende is hij bezig met onder meer met Jorik van Noorden en met Danny van Tichelen bezig in de Abbey Road Studios. Wat het precies inhoudt, weet ik ook niet, maar ik denk dat het meer met, met Jorik van Noorden te maken heeft. En daarachter hoorde je Dandelion en Paris at the break of the morning. Dat is uit de Dandelion periode. Um, nou, het uh, moment is daar. De nieuwe single van Lorem Ipsum komt, uh, komt nu voorbij. We hebben ze, uh, afgelopen juni hebben ze hier in de studio gehad. En toen hebben ze de nummer ook al laten horen. Maar dit is de echte versie. Zoals die nu uiteindelijk gaat klinken. Sangoni. Het is een, uh, een camping ergens in Spanje. Daar schijnen heel veel volendammers uh, naartoe te gaan. En dat uh, vinden ze wel leuk. Um, als je ook uh, luistert naar dit uh, hele verhaal... Uh, dan hoor je toch duidelijk een aantal dingen erin terug. Daar is the goal en de strokes. Nou, die strokes die zitten er ook uh, behoorlijk in. En uh, als je het zo beluistert, dan moet je niet uh, een, uh, een een of een borrelhapje uh, wat net uit de frituur komt uh, in je mond hebben zitten. Want uh, zo klinkt het soms ook nog wel een beetje in dat opzicht. Maar goed, uh, nog iets over uh, dit hele verhaal. Uh, ze hebben deze zomer um, wederom gewerkt aan een nieuwe EP. En die is mede uh, gemaakt samen met Blanco. En Blanco is een hele bekende naam in Vollendam. Dat is Jan de Witte, dus... Dat zegt al genoeg. Het is het einde van deze... Alternative FM van 15 september. Want uh, 2012... Ik, uh, ik zei het al. We begonnen ermee met A Will Go van Alaska. We hadden tussendoor nog uh, Fabiana Dammers... met The Girl You Love. En we sluiten ook af met Alaska. En ik weet zeker dat er al één iemand... Uh, dan uh, zijn kopteller van keihard aanzet... als ik uh, dit nummer uh, er nog eens even bij uh, pak. Want het is hem... De klassieker van Actors and Liars. Never Cry Wolf. Ik spreek je volgende week weer, maar dan samen met Flora die in de studio is. Dag.